6.9, straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De koppelorganisatie van woningcorporaties Edes zegt dat grote gezinnen er bekaard afkomen bij het toekennen van de huurtoeslag... Het probleem speelt volgens Edes vooral in de grote steden waar ruimere en betaalbare woningen schaars zijn. Gezinnen met drie of meer kinderen krijgen tot bijna 40 euro per maand minder huurtoeslag dan ouderen of eenpersoonshuishoudens, zegt de koepelorganisatie. Dat zou te wijten zijn aan een weefvoud in het systeem, waarin alleen speciale doelgroepen in aanmerking komen voor een maximale huurtoeslag.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 Obama noemde de aanslagen uitzonderlijk vreed en zei dat de daders erop uit zijn om Irak te ontwrichten. De aanslagen werden gepleegd vlakbij de Groene Zone, het streng beveiligde bestuurscentrum van Baghdad. De bommen lagen in twee voertuigen die aan de rand van de Groene Zone geparkeerd stonden. In een ziekenhuis in Rome is de hoofdlijfwacht van de vorige paus overleden. Het is Camillo Chibin die de bijnaam Engelbewaarde van Johannes Paulus had. In 1981 stond Chibin vlak dicht bij de paus toen hij op het Sint-Pietersplein door een Turk werd neergeschoten. Een jaar later redde hij de paus het leven toen hij in Fatima door een doorgedraaide Spaanse priester met een mes werd gestoken. De priester werd snel tegen de grond gewerkt en afgevoerd. Camillo Chibin is 83 jaar geworden. Het weer vanavond en vannacht buien, vooral in het noorden. Het koelt af tot zo'n 10 graden en het gaat met name bij zee hard waaien. Morgen overdag in het noorden buien, in het zuiden ook kans op zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Inspiratieradio.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 Só louço a tristeza. Na certeza de que o amor tem dessas fases mais, e é bom para fazer.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 We gaan naar een uh, volgend nummer luisteren. En uh, dat is een nummer Luca Mundaka van Hadias <middels> En diens die vormen, en zoals En ik ben dat ik Bye.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 uh, direct achter het buitenkantje van die man. Dus nou, dat, dat is. Dus ik zou als je single bent, zou ik ook zeker komen. Nou. En het is ook leuk om met je partner te doen. Oké. Okay. Komen ook een paar echtparen. Waar kunnen de mensen zich aanmelden, Willem-Jan? Uh, kijk even op de website Enneagram.nu. Uh, of sorry, enneagram .nu, ja? of uh, bel even met de Andromeda Academy in inmiddels. Ja. Nou even googlen of anders wwwandromeda Academy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 through it all this much remains i want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 Informatie daarvoor kun je ook zien op zijn site www.andromedamedia-academie.nl Er is een, uh, een weekcursus georganiseerd door mijn buurvrouw Nienke. Nienke is een, uh, ja, een, een, een indiska uh, market uh, organisatrice en zij heeft een uh, cursus uh, kleurenexperience. En dat gaat thuis via de mail. Het is van maandag 2 tot en met zondag 8 november.